gulden zwart geld houden na betaling van een boete. Dat was veel meer dan Opstelte steeds had gezegd. Hij zei dat de stukken over de deal zoek waren. Maar vanmiddag werd bekend dat er op het ministerie toch een bewijs is gevonden. De schikking met Kees H. werd destijds gesloten door Fred Teven, die toen officier van justitie was. De laatste jaren was Teven staatssecretaris onder Opstelte die politiek verantwoordelijk is voor de hele affaire. De oppositie reageerde vanavond al bijzonder kritisch op het nieuws dat er toch bewijsstukken waren gevonden van het bedrag van 4,7 miljoen Gulden. Morgen is er een Kamerdebat over de kwestie. Het lijkt erop dat Opstelten en Teven, allebei lid van de VVD, dat niet wilden afwachten. Tientallen slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 zijn nog niet begraven of gecremeerd. Van 29 inzittenden zijn zo weinig stoffelijke resten gevonden dat hun nabestaanden nog willen wachten met de uitvaart. Anders lopen ze het risico op een herbegrafenis of een tweede crematie als er meer resten zijn gevonden. In tientallen andere gevallen is dat al gebeurd. Daarnaast zijn van drie inzittenden nog helemaal geen resten gevonden. Volgende maand wordt er opnieuw gezocht in Oekraïne, maar de kans dat ook de laatste drie inzittenden worden geïdentificeerd is klein.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 Ja, welkom bij het Tweede Uur van CFN Cinema. Uw gastheer, Auken Beuving. En we draaien wat rustiger filmmuziek. De romantische films, de opvallende films en ook de nieuwe films. Uh, en we gaan altijd van start met een, een oude filmhit. En daar hoort natuurlijk een jingle bij. Eens even kijken wat we dan uh, doen. Golden. Ja, dat was duidelijk. Wow. Out goes the Righteous Brothers. Love, my So much B- for me I'll be coming I'm oh. Mooi The Righteous Brothers, Un ...Unshine Melody. Een andere mooie, wat waarschijnlijk wel een grote hit zal worden, of is het inmiddels al een hit, is Ellie Goulding Love Me Like You Do uit de film 50 Shades of Grey. Shades of Grey, een wat dubieuze film, volgens de recensenten, ik geloof twee sterren of zo gekregen. Ik weet het niet hoe lang die bioscoop draait, ze verwachten veel van de verkoop van de DVD's, maar ik moet zeggen dat de soundtrack niet onaardig is. En die is gecomponeerd door, ja, er is één de deel met veel popmuziek, waar ik net Ellie Goulding van gedraaid heb, maar er is ook een deel wat gecomponeerd is door Danny Elfman, en dat is best aardige muziek. De titelmuziek, Fifty Shades of Grey, Danny Elfman. 50 Grades of... Fifty Grades of... Muziek uit de soundtrack Fifty Shades of Grey van Danny Elfman. Is op zich een aardige soundtrack. Twee cd's. Uh, ja, van de week zat ik toch weer eens televisie te kijken. Daar zaten ook heel vaak films op. En twee films vielen me op. In Glorious Bastards. En weer een film van Quentin Tarantino en The Terminal. En The Terminal is een soundtrack die eigenlijk iedere filmliefhebber in zijn collectie moet hebben. Maar ook Inglourious Buster is een hele mooie. En daar wil ik toch een paar nummers uit draaien. Onder andere dit nummer, One Silver Dollar... Deze fraaie melodie is gecomponeerd door Gianni Ferio, One Silver Dollar, een beetje in de stijl van N.I.O. E. Morricone. Het verhaal in het door Duitsers bezette Frankrijk is van Sarna Dreyfus, getuige van een brute moord op haar familie, onder leiding van de nazi-kolonel Hans Landa. Ze weet maar net te ontsnappen en vlucht naar Parijs waar ze een nieuwe identiteit aanneemt en een filmtheater gaat runnen. Ondertussen ergens anders in Frankrijk neemt een Joodse groep soldaten onder leiding van lieutenant Aldo Reyn... ...vraak uh, op de nazi's. De groep die bij de feit bekend staat als de Bastard... ...zaait angst door de nazi's op brute wijze te vermoorden. Met de hulp van de Duitse actrice Bridget von Hammersmark... ...ondernemen ze een missie om de leiders van het derde rijk uit te schakelen... ...bij een Duitse filmpremiere in het filmtheater van Susanne Dreifoets... ...waar ook Susanna zelf haar kans ziet om wraak te nemen. Nou, bijzonder film... Uh, en uh, Quentin Tarantino zoekt altijd bestaande melodieën bij zijn films. En is daar weer goed in uh, geslaagd, ook bij deze film. Ik draai nog een paar. Green slaves of summer. luisterde naar het nummer Una Amico van Enio Morikone... uit de soundtrack Inglorious Glorious Bastards. Uh, ik zei net al, ik zat te kijken naar een film die heette The Terminal. Een film, een Oost-Europeaan Victor Narofsky bezoekt New York... wanneer hij op Kennedy Airport is aangekomen... breekt er in zijn thuisland oorlog uit. Hij kan niet terugvliegen en mag met zijn huidige papieren de VS niet in. Victor improviseert en maakt van Kennedy Airport maandenlang een tijdelijk huis... Waar hij de mensen bekijkt. en verliefd wordt op stewardess Amelia. Hoofdrollen: Tom Hanks, Katrina Jones. Zeta Jones, moet ik zeggen. Eh, vooral de titeltrek is fenomenaal. Muziek is van John Williams. Luister en geniet. Dat de film eigenlijk een drama film is. Is deze muziek toch erg vrolijk. Ja, het is een fenomenaal openingsnummer met een klarinet en een orkest. Die tegen elkaar ingaan. Ja, Prachtig, prachtig, prachtig. John Williams, je kan er ook wat van. Hè? Meestal zijn het wel hele serieuze films. Waar, of kinderfilms waar hij de muziek bij maakt. Maar bij deze is het toch een, een vrolijke score geworden. En eigenlijk zijn alle nummers meer dan de moeite waard. Ik draai er een paar van. Ik draai nu Dinner with Amelia. Ik, sommige nummers zijn lang. Die kan ik niet helemaal draaien. Maar er zal een stukje van laten horen. Williams weet in, de, in deze soundtrack ook een sfeer uh, te creëren natuurlijk. Uh, het verhaal gaat over een uh, uh, ja, een, een uh, iemand die, dus op die over Victor Navrovsky En dat is ook een Oost-Europeaan. Vandaar die klanken. Accordeon zit erin natuurlijk. Het volgende nummer is uh, Jazz Autograph. We'll Is werkelijk een uh, prachtige soundtrack. John Williams, componist. De film is getiteld The Terminal. En in de overrollen uh, werd gespeeld door Tom Hanks en Christ Christ Catherine zeta Jones, uh, Steven Spielberg film. En, ja, af en toe doen we ook eens een tv-serie. En ik heb deze keer gekozen voor uh, Downtown Abbey. Moet even kijken waar ik hem vinden kan. Daar is de muziek van, gecomponeerd door John Lunn. Downtown Abbey is een successerie van ITV. Ik geloof dat nu het zesde seizoen wordt opgenomen en wordt in 2015 ook uitgestonden. Wat wel grappig is om te vermelden dat in het eerste seizoen uh, een miljoen pond per aflevering kost. Dus dat is een aardig bedrag om een serie te maken. Maar daar staat tegenover dat ook heel veel mensen gekeken hebben naar deze serie. En ook de DVD's als warme broodjes over de toonbank gingen. Downtown Abbey, John Lund, de titelmuziek. ...ontzettend grote aanhang. De televisierechten van deze serie... ...werden aan meer dan 100 televisiezenders verkocht. En de, de serie heeft ook heel veel prijzen... ...in de wacht gesleept. De beste televisiefilm of miniserie. Maggie Smit, een van de vrouwelijke acteurs... ...in een bijrol, heeft een, een prijs gewonnen. Eigenlijk de hele serie heeft de prijzen geworden. Kortom, een successerie. Ik draai nog één nummertje om het af te leren. Love and the Hunter. is van deze uh, uh, soundtrack uh, Downtown Abbey. En uh, ja, het is schitterende muziek, echt schitterend. Uh, een hele andere schitterende muziek is de soundtrack van de film The Theory of Everything. Uh, en muziek is gecomponeerd door een IJslander, Johan Johansson. En deze muziek was ook genomineerd voor een Oscar, maar tot mijn grote verbazing had hij die niet gekregen. Hij was de Oscar gegaan naar uh, de krant Budapest Hotel van Alexandre Despla. Ik vind de muziek van uh, Johan Johansson er wel een beetje op lijken hoor. Van Alexander Despla. Daarom toch een paar nummers uit. The Theory of Everything. Domestic Pressures. Dat is het, uh, de film The Theory of Everything. De film vertelt het verhaal van de beroemde natuurkundige Stephen Hawking. Het verhaal concentreert zich op Hawking's vroege jaren... op de Universiteit van Cambridge... waar hij verliefd wordt op de arts, Jane... waar hij later mee trouwt. Na, net na het huwelijk wordt bij hem al ALS geconstateerd... een ongeneeslijke spierziekte. Nou, je kent hem allemaal wel, wel die wetenschapper. even van de grote wetenschappers die in die rolstoel zitten... tot hij totaal verlamd is... Uh, prachtige muziek. Johan Johansson, IJslandse componist. Ik laat er gewoon nog één horen. Daisy Daisy. <tied> Ja, ik moet zeggen dat hij met deze, met deze cd ook toch wel prijzen gewonnen heeft hoor. Want uh, hij heeft de Golden Globe gekregen in 2015. Dus dat is niet niks. En dat is dus echt een top uh, soundtrack. Ik doe er nog één. De nee, ik ga toch naar een andere film. Uh, film die uh, ook nog tele op televisie is Witness. Het verhaal van John Boek, een regisseur die onderduikt bij de Amish People. Ik dacht die van de week op televisie was. En daar zit een prachtige scene in. Van al die Amish people. Die, met elkaar, die helpen elkaar natuurlijk allemaal. En dan gaan ze met elkaar een schuur bouwen. Building the barn. Muziek van um, Maurice Edjar. Als je deze film nog nooit gezien hebt, moet je absoluut kijken. Hij is van de week woensdag op RTL 8 zie ik. Om half negen begint hij. Een spannende film, een mooie film. gaat over het contrast tussen de grote stad en het platteland. De Amish People. Uh, ja, er zijn veel grappige films. Wat ik ook een hele grappige film vind, zeker het eerste half uur... is The Wedding Crashing. Wedding Crashers. film die vooral gaat over twee jongens die de bruiloft en partijen aflopen om daar dames te ontmoeten. En dat is zeker het eerste half uur, zeker de moeite waard. En uh, ja, wie weet vind je de rest ook wel leuk. Vrijdagavond is ze op televisie. Uh, ja, dan wordt het eigenlijk alweer de hoogste tijd voor onze eindmuziek. Ik ga eens even kijken of ik die zo gauw kan vinden. Uit de, file, uit de, de muziek van uh, Philippe Rombi, Dans La Maison. Ik heb even moeite om hem te vinden. Ik ga even goed zoeken, want ik zie hem niet zo gaan staan hier. Ik zie een heleboel Philip Rombie, maar geen Dan mijn Maison. Hoe kan dat? Ja, hier heb ik het. Je hebt geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Aco Beuving. We hebben weer allerlei soorten muziek gedraaid, westernmuziek, eh, eh, dramatische muziek, mooie muziek, eh, jazz, klassiek, pop. Er te veel om op te noemen. Filmmuziek altijd leuke muziek. En zeker op de late avond. Dit is Filip Rombie met de muziek. Uit Dans la Maison. Ik wens je nog een prettige avond en voor de zeker wel te rusten. Tot volgende week. Dan zijn we er weer met nog meer filmmuziek. Maak er een mooie week van en bekijk ze allemaal, die films, op televisie of in de bioscoop. Verras je partner en ga gezellig op pad. Of ga huur een film of kopen een film en kijk gezellig op de bank. Glaasje erbij en plezier met z'n tweeën.